Radio Scorpio. Apropos. Apropos. Cultuur op Radio Scorpio. Vlaanderen heeft gisteren afscheid genomen van een grootmeester. Hugo Claus overleed op 78-jarige leeftijd nadat hij om euthanasie gevraagd had. Wij willen dit natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Onze reporter Catharina had onder andere een gesprekje met Adriaan Raamdonk en onze huisdichter Philippe Meersman brengt een zelfgeschreven gedicht voor Hugo Claus. Welkom bij Apropos.